10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De beurzen in Europa hebben na een goed begin opnieuw terrein verloren. In Amsterdam steeg de AIX-index meteen na opening ruim 1%. Maar de index noteert nu zo'n 2% lager. Parijs, Frankfurt en Londen vertonen een vergelijkbaar beeld. Een paar uur voor de opening in Europa hield de deskundige rekening met zware koersverliezen. Maar die blijven tot nu toe uit. De beurzen in Italië en Azië krabbelden aan het eind van de handel wat overeind. De Japanse Nikkei-index stond lange tijd 4% in het rood, maar sloot uiteindelijk 1,7% lager. De andere beurzen in Azië laten vergelijkbare verliezen zien. Australië sprong eruit met een winst van zo'n 1%.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 Bij een botsing in het Gelderse Groenlo tussen een vrachtwagen en een lijnbus zijn zeven passagiers gewond geraakt. De gewonden zijn met onder meer snijwonden en nek- en rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen was door rood gereden en raakte de bus van opzij. De twee bestuurders bleven ongedeerd, de politie. De ja, schade is aanzienlijk. De eerste zorg is geweest het bergen van de slachtoffers. Zoals het zich nu laat aanzien gaat het om lichtgewonden die richting het ziekenhuis in Winterswijk zijn vervoerd. En daarna is men begonnen met een technisch onderzoek waarbij de voertuigen zijn zwaar beschadigd. De N319 bij Groenlo is voorlopig afgesloten. Een grote Nederlandse uitvaartorganisatie wil volgend jaar naast cremeren en begraven. een nieuwe uitvaartmogelijkheid aanbieden. Die techniek heet resomeren. Daarbij wordt het lichaam in de machine gelegd. en wordt het met een speciale vloeistof ontbonden en opgelost. vertelt Toon Ansums van TNO. Onder uh, verhoogde druk lossen de, de lichaamsdelen op. De botten die worden uh, zeg maar erg broos. En die kunnen daarna dan uh, ver, vermalen worden. Dan houdt u zeg maar een soort ment, uh, uh, poeder over, later zoals dat ook bij cremeren gebeurt. De uitvaartorganisatie heeft TNO onderzoek laten doen naar de techniek. Daaruit blijkt dat resumeren veel milieuvriendelijker en mogelijk voordeliger is dan cremeren en begraven. Resumeren gebeurt al in de VS en Canada, maar is in Nederland niet toegestaan. En daarom wil de uitvaartorganisatie dat de wet wordt aangepast. Het weer nog, eerst nog buien, maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Aan zee een vrij krachtige wind, temperaturen 16 tot 19 graden. 10, 15, 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Xper. Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20 procent op heel veel producten. Profiteer van dit extra zonnige zomervoordeel en kom gauw langs bij expert. Van experts kun je meer verwachten. 60 jaar oranje op televisie. Ik hm? nou, even zeggen, vertel eens even waar je, om je het idiote idee hebt om met mij te trouwen. Oh. Vond je dat zo idioot? Ja. ja. <laughs> Kijk vanavond. 5 over 10, NOS, Nederland 1. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan De Zwart. Pensioenen opnieuw in zwaar weer door beurscrisis. De meeste Alzheimer-patiënten wonen nog gewoon thuis... met verstrekkende gevolgen voor hun partner. Je reed niet om constant 24 uur per dag... Te zorgen, en het ochtendumeur van Diederik Ebbing. Het is bijna vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Opnieuw zwaar weer op komst voor onze pensioenen. Na een periode van voorzichtig herstel moesten afgelopen week... alweer heel wat pensioenfondsen aan de Nederlandse bank melden... dat ze onder de wettelijke vereiste dekkingsgraad terecht zijn gekomen. Rob Bauer, hoogleraar Institutionele Beleggers... aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben pensioenfondsen niks geleerd van eerdere crisis en uh, beleggen ze nog steeds risicovol? Nou, ik denk dat ze we wel degelijk iets geleerd hebben. Uh, we zitten inderdaad in een zorgelijke situatie op dit moment, maar we moeten vooral niet in paniek raken. Uh, ze hebben gereageerd op de crisis in 2009 door uh, beter na te denken over hoe ze omgaan met hun uh, risicomanagement. Ze dekken bijvoorbeeld voor een groot deel de rente af... Dus de huidige rentedaling die op dit moment plaatsvindt, heeft veel minder effect op de dekkingsgraad dan dat gehad zou hebben als ze niet hadden afgedekt. Maar hoe komt het dan dat ze weer onder die dekkingsgraad zitten nu? Nou, er, is niet alleen, er zijn twee effecten die spelen. De ene is, is dus de rente die daalt en ze zijn niet volledig afgedekt. Oh, dus is ja. er ook een neerwaartse trend. Het afgedekt betekent dat de rente is vastgezet? Nou, dat betekent inderdaad dat je, als er een rentedaling plaatsvindt, in feite gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld het feit dat je derivaten hebt die, die geld opleveren bij een rentedaling. Ja. Dat is het feit de renteafdekking. Het tweede effect dat plaatsvindt is dat de aandelenkoersen zakken. Het pensioenfonds hebben minder dan voorheen in aandelen belegd. Ze zijn breed, breder gaan spreiden. Uh, maar toch heeft dit een effect en bij sommige fondsen, en waarschijnlijk bij die fondsen die minder hebben afgedekt, uh, heeft dat natuurlijk een effect dat de is gaan naar beneden gaat. En welke fondsen zijn dat die dat minder hebben afgedekt? Weet u dat? Uh, nou, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is allemaal niet zo openbaar. Ik heb vanmorgen in FT gelezen in het Financieel Dagblad dat de vier grote fondsen afdek afdekkingspercentages hebben tussen de 25 en de 65 procent. Uh, maar er zijn ook fondsen die ik ken die het volledig hebben afgedekt. 100 procent. Dat zijn dan wel de fondsen die de afgelopen periode minder hebben geprofiteerd van de rentestijging die wat, er heeft plaatsgevonden. Ja, wat betekent de huidige situatie op de beurs? He, vanochtend uh, in Amsterdam, daar AIX opnieuw uh, ja, met een licht verlies uh, is die geopend eigenlijk. Wat betekent dat op dit moment voor die pensioenen? Ja, ik, ik denk dat je de fout niet moet maken om uh, pensioenen en pensioenfondsen elke dag in het nieuws te laten zijn als de, de koersen naar beneden gaan. Ze hebben een lange horizon. Je moet van tijd tot tijd evalueren. En daar is een heel goed toezichtskader door de, de Nederlandse Bank voor ingericht. Uh, daar wordt uh, elk eind van het jaar gekeken of die pensioenfondsen die in herstelpad ingegaan zijn zich aan het, uh, daaraan voldoen. Uh, dus natuurlijk is het zorgelijk dat die koersen naar beneden gaan. De dekkingsgraad zal erdoor dalen. Uh, maar je moet dit op een langere periode evalueren en niet op een dag. Nee, maar zegt u dat of om paniek te voorkomen dagen. of omdat dat echt zo is? Nee, dat, dat zeg ik uh, omdat het echt zo is. Je, je kunt in de, in de, in de historie meerdere periodes zien dat, dat de beurzen een hele tijd naar beneden gaan en vervolgens weer omhoog. Natuurlijk is de afgelopen periode van twee, drie jaar en eigenlijk van de afgelopen tien jaar uh, niet het beste voorbeeld van wat aandelenmarkten kunnen opleveren. Ja. En we moeten nog maar zien wat er gaat komen in de toekomst. Maar ik, ik zou willen waken voor paniek. Ze zijn breed gespreid, niet alleen in aandelen. Veel lagere percentages. Ze beleggen in staatsobligaties. In nou ja, dat is ook geen garantie meer, he? staatsobligaties. Nou ja, dat, dat, is, dat, is, dat maakt deze situatie wat precairder dan voorheen. Uh, de veilige haven van staatsobligaties begint wel te wankelen. Maar we moeten wel zien dat de, dat de Verenigde Staten, ondanks het feit dat ze afgewaardeerd zijn, nog steeds worden gezien door markten. Als je kijkt naar wat er gisteren gebeurd is. Als een, als een plek waar je naartoe kan. Ja, over, over Amerikanen gesproken het afwaarderen van de kredietwaardigheid. Uh, ik bedoel, er is nog wel vertrouwen, maar dat is dus wel gebeurd. Houdt de gemoederen toch wel flink bezig? Amerikaanse aandelen van Nederlandse pensioenfondsen worden daarmee ook onzeker. Wat is het effect voor die fondsen? Uh, je bedoelt voor de Nederlandse aandelen of voor de pensioenfondsen? Uh, voor de pensioenfondsen? Ja, de pensioenfondsen hebben uh, posities in staatsobligaties. Zeker ook significante posities in de Verenigde Staten... Ja. Op dit moment uh, is het effect van die afwaardering op de, de koersen van die staatsobligaties niet Dus in feite uh, zou ik me meer zorgen maken over de Europese schuldencrisis. Want die pensioenfondsen zijn voor een deel ook belegd in uh, Spanje en Italië. Nou, de ECB heeft door een, uh, door een ingreep voorkomen dat daar. Dat er echt grote problemen optreden. Maar ik, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. De ECB kan dit niet blijven doen. Nee, precies. Er zal uiteindelijk door politici leiderschap getoond moeten worden. Dat betekent dat de landen enerzijds ervoor moeten zorgen dat hun begrotingen op orde komen. En dat we ook in Europa beter gaan samenwerken dan tot op heden het geval is. Wat dat betreft geldt eigenlijk voor de pensioenfondsen hetzelfde als voor de beurzen en voor de beleggers. Ja, de pensioen van ze beleggen in, in, in, in allerhande beleggingscategorieën... en zij kunnen niet bepalen wat de politiek doet. Ze zijn als het ware overgeleverd aan die situatie. En ze hebben zich mede door een toezichthouder... die veel van hen geëist heeft in de afgelopen periode... heel sterk voorbereid op, op deze situaties. Maar je kunt je niet voorbereiden op zowel een rentedaling... als aandelenkoersen die zakken, mede als gevolg daarvan... Nee. Als een staatsobligatiebolwerk wat nu begint uh, in te storten, daar kun je als pensioenbestuur uh, heel weinig aan doen. Nee, u wijst voornamelijk naar de politiek eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat, uh, dat, uh, dat die het kunnen oplossen. En dat dat de enigen zijn die het kunnen oplossen. Ja, is dat zo? Dus staan we niet eigenlijk allemaal een beetje machteloos naar te kijken? Nee, ik denk dat uh, als uh, Amerika aantoont dat een uh, verkiezing minder belangrijk is dan de financiële markten wereldwijd. en als de Europese mm -hmm. regeringsleiders ervoor zorgen dat ze niet met elkaar. Uh, ...en elkaar in de haren vliegen, maar ervoor zorgen dat de begrotingen op orde komen... ...en dat, uh, dat ze dat ook uitstralen naar de rest van de wereld... ...dan zullen de financiële marktpartijen die op markten handelen... ...en die in feite die, die, die, die aandelenkoersen en die obligatierentes bepalen... ...zullen daar uh, positief op reageren. Voor welke pensioenfondsen zijn deze tijden nou eigenlijk het zwaarst? Zijn dat de kleine of de grote jongens? Dat kun je niet zo 1, 2, 3 zeggen. Er zijn genoeg grote pensioenfondsen die in een dekkingsgraadpercentage zitten van tussen de 90 en de 100. Ja. Uh, grotere. En er zijn er ook uh, heel veel uh, kleine die in, uh, in, in de problemen zijn. Dus dat kan je niet zo 1, 2, 3 uh, hoop gooien. Maar welke klappen kunnen we nog verwachten? Als ik het zou weten, zou ik er heel rijk van worden. Ja, precies. Ja. Maar de, en dan de handvraag tot slot. Houden wij ons pensioen nog? Of moeten we ons zorgen maken? Ja, ik, ik denk dat dat wel belangrijk is uh, om, om nog even te noemen. Wij in Nederland hebben stress als dekkingsgraad van 100 naar 95 graden. Ja? In vrijwel alle landen, alle landen in de wereld uh, zijn dekkingsgraad van 30 tot 50 procent uh, ah. uh, normaal. Okay. Dus daar zou je nou echt zorgen moeten maken over je pensioen. Bij ons is meer de zorg, krijgen we onze indexatie volledig. Ja, dank u dat wel. Dus, en dat is toch wel een belangrijk perspectief, wat ik nog even wil toevoegen. Dat lijkt me ook, Rob Bouwer, dank u wel. Hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit van Maastricht.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 De meeste dementerenden wonen niet in een verpleeghuis, maar gewoon thuis. En dat is vaak zwaar voor de partner, die 24 uur zorg moet bieden. Nou, om te voorkomen dat deze mantelzorgers overbelast raken... is er sinds kort de case manager. En die denkt en helpt mee. Marielle Beers ging op pad met Tanja Zevenberger. Case manager bij Geriant in Den Helder. Deze reportage werd eerder uitgezonden in april dit jaar. Hoe, uh, hoe is het? Hoe gaat het? Nou, moeilijk. Ja. Het wordt iedere keer een stukje minder... En het weekend? Het weekend aan. vind ik lang. Het weekend ja. van, ik zal maar zeggen, dan vrijdagavond komt hij thuis. En dan tot dinsdagmorgen vind ik, ja, heel lang. Heel drukkend, want hetzelfde weekend kom je dus helemaal nergens. Het weekend zie ik je gewoon naar huis, hij gaat niet meer mee. Als ik vraag, ga je mee ergens? Nee. En dan gaat hij zitten slapen, hij is gewoon ook moe. Hij wordt ook steeds moeier. Ja. En het nog even alleen laten, lukt dat? Ja, moeilijk. Ik doe het wel, maar ja. ik vind het wel moeilijk. Okay. Omdat ik dus toch bang ben. Ja, wat gaat hij doen? We hebben regulier uh, maken we afspraken en dat varieert. Hè. Dat spreek je met elkaar af. En bij de een uh, is dat één keer in de drie weken. Maar er zijn ook mensen, daar is dat één keer in de drie maanden. Ja, zoveel als nodig, zeg maar. En meer uh, als het nodig is, maar ook minder als het kan. En, en we streven er ook naar om mensen uh, dat wat ze zelf kunnen... ook zoveel mogelijk zelf te laten doen, maar daar wat, wat, wat uitleg voor te geven. En wat mensen niet kunnen, uh, ja, daar proberen we dat over te nemen of te helpen. Uh, dat dus kun je denken aan thuiszorg of een mantelzorgmakelaar... of uh, dagbehandeling, uh, andere manieren van ondersteuning... voor de cliënt zelf of van de mantelzorger... Um, rauw is altijd een thema van zowel de cliënt en zeker ook van de mantelzorgers. Wordt u altijd met open armen ontvangen? Meestal wel, meestal wel. Ja, de meeste mensen vinden het toch wel heel prettig. Zoals mevrouw de Boer, wiens man Alzheimer heeft. Panja kwam op een gegeven moment bij mij in contact, die belde dan en die kwam langs. En doordat zij bij mij kwam en dat ik aangaf dat het steeds moeilijker werd, heeft zij gezorgd dat u naar de dagbehandeling kwam. Dus toen is het gewoon voor mij een stukje beter geworden. Want anders was u niet zo snel op het idee gekomen van dagbehandeling? Nee, zelfs niet. Nee. Nou, zelfs niet. Je had wel zoiets van, ja, het is beter als u misschien maar. Dan heb je voor je eigen dat schuldgevoel van, uh, nou, nog maar niet, weet je. Je stelt het dan ook iedere keer weer een beetje uit. Nee, nou, het hoeft nog niet. Hij is nog niet, uh, weet je. Maar toch op een gegeven moment denk je van, ja, het moet wel. Want je gaat er zelf onder door. Je redt het niet om constant 24 uur per dag voor iemand te zorgen zonder hulp. En de kinderen zijn er dan wel, maar de kinderen hebben ook een gezin. En je wil ook niet altijd op hun terugvallen. Maar als er wat is, dan kan ik bellen en staan ze voor me klaar. Dat weet ik. Ja, ik vind het ook heel fijn als Tanja bij me is. Dat ik me kan uiten dan. En dat je ook je verdriet eruit kan gooien. Dat is gewoon belangrijk dat iemand ook naar je luistert. En dat je van haar ook hoort van nou, zo en zo moet je gaan doen, of dit moet je gaan doen. Ik vind het gewoon heel belangrijk, die steun. Ja. ja, want echt alleen kun je dit niet. Dat kun je gewoon niet. Je zit er ook niet in. Je weet ook niet wat het allemaal in het begin inhoudt voor je. Je krijgt dat te horen van een geriator. Ja, een man heeft Alzheimer en die is voor de, dementerende. Ja, en het eindpunt zal op een gegeven moment zijn een verpleeghuis. Nou, en dat komt heel hard aan. Is het ook. Ik zeg wel eens dat het eigenlijk een onmenselijke beslissing is. Als mensen al vijftig jaar met elkaar getrouwd zijn en dan moet je als partner bijvoorbeeld besluiten of als kind dat, dat het niet meer kan en, de, en dat iemand naar het verpleeghuis moet. Ja, dat is, dat, is, dat is heel naar en heel moeilijk. Ja, absoluut. Van heel veel mensen met dementie is het ook een angst hè, dat ze ooit uh, weg moeten. Dat ze uit huis moeten uh, gaan en dat ze naar het verpleeghuis moeten. Waar gaan we heen? Nu gaan we naar de golfstroom. En de mevrouw waar we naartoe gaan, die, uh, die maakt gebruik van het... Uh, of moet ik zeggen. En die woont normaal gesproken nog zelfstandig? Ja. ja. De vrouw over wie het gaat, is de jong dementerende Ellen. Ze zit in haar maag met een lastig dilemma. Ik iedereen uit het allemaal af. Terwijl ik zelf gewoon doorgaan zou willen. Wel. Ja. Ja, haar te helpen, hè. Zou je het redden, denk je, met hem in huis... Nee, ja, ik denk het dus niet, denk ik. Ellen was nog geen 50 toen de diagnose dementie werd gesteld. Maar goed, dat was wel een klap in mijn gezicht die ik dat horen kreeg. Echt, de wereld stort gewoon gelijk in één. Ik kon gelijk helemaal niks meer op dat moment, helemaal niks meer. Maar ja, goed, op een gegeven moment moet je gewoon wel doorgaan. Ik heb ook wel zo'n thuis. Ja, ja, dat houdt me ergens op de been. Want ja, kijk, dat was dan aan mezelf van vanzelf hoeft het eigenlijk niet eens meer. Zeg, ik hoop niet dat ik zo oud word. Helemaal niet. En dan is het prettig als af en toe Tanja komt? Af, ja, met jou. Het is echt prettig op het met Tanja. Wat bespreekt u met haar? Nou, eigenlijk alles. Toch wel. Echt best wat alles. Kan ik haar bespreken. En tot slot nog even terug naar mevrouw de Boer. Maar zo houdt u het zoals het zo gaat, houdt u het nog wel even. Nou, dat moet maar even, Nou, we, we zijn nu wel samen bezig. We hebben is het traject naar de, naar de dag. De dagbehandeling gedaan. gehad. Ja. Want het, het is ook niet een beslissing die ze zomaar kon nemen. Nee, ja, dat en voor we het wel. Er ja. komt voor haar wel een eind, denk ik, aan het zorg, hoe erg ook, dat ze de zorg voor de man nog aan kan. Ja. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Straks, de olieprijs daalt in rastempo, maar daar merken we aan de pomp nog helemaal niks van. Is nu het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is weer zo ver. Mijn conditie zit op een nieuw dieptepunt. Mijn vrouw viel het op dat ik zo zwaar ademde als ik de trap opliep. Het klopt. Ik ben duizelig als ik boven ben... en ik moet dan even de tijd nemen om te herstellen. Als ik in een gemiddeld tempo naar een afspraak fiets... kom ik na een kwartier trappen gesloopt aan... met pijn in de hartstreken en druk alsof er een band strak om mijn borst en rug zit... Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik sinds zo'n anderhalve maand weer rook als een schoorsteen, drink als een ketter en softdrugs verslind als chips of een verjaardagspartijtje. Verder heb ik vanwege de altijd aanwezige peuter en kleuter in huis ook chronisch slaapgebrek en tja, misschien bijzaak, ik werk ook nog best hard. En bij mijn werk is fysieke inspanning volstrekt overbodig. Het mogen duidelijk zijn dat de oorzaak van mijn conditionele dal evident is. En ik heb dit stadium ook al meerdere malen gekend. Al zorgt de leeftijd ervoor dat de diepte van het onbehagen telkens wat dieper wordt. En de moed om er iets aan te gaan doen op steeds meer interne weerstand stuit. Dit komt mede omdat ik wijzer ben geworden. Ik weet hoe het zal verlopen. Ik zal weer gaan stoppen met roken. Ik zal mij even terug gaan trekken uit de horka-gelegenheden En ik begin weer enthousiast met sporten. Dit houd ik waarschijnlijk een week of zes vol, dan voel ik mij weer als harboren... en dan begint het hele circus weer van voren af aan. Dit is overigens de eerste keer dat deze wetenschap mijn motivatie beïnvloedt. De afgelopen twintig jaar wist ik het toch telkens op te brengen... om te denken dat dit keer werkelijk zou veranderen. Dat ik nu toch echt mijn laatste sigaret gerookt zou hebben. Dat ik slechts nog af en toe een glaasje zou drinken. Dat ik zou gaan trainen voor de marathon van New York. En dat ik naar een sportverslaving zou toewerken. Elke keer wist ik eigenlijk zeker dat ik zou slagen. En elke keer denderde ik weer met open ogen in de val der verleidingen. Maar nu is het anders. Nu weet ik dat het me niet meer zal lukken. Dat ik een korte, enthousiaste poging onderneem... en dan weer vrolijk voortga met het ondermijnen van mijn lichamelijke gebreken. En uiteindelijk zal me dit natuurlijk de kop gaan kosten. Het is wachten op emphysemen, een attack of bloedingen. Dan zullen, mits ik het overleef, mijn ogen zich vermoedelijk openen... en zal ik nog een paar jaar noodgedwongen het leven mogen leiden... dat ik al lang geleden had moeten inzetten. Ik weet het allemaal heus wel, maar ja, weet je wel... Ik bedoel, ik ben ook maar een mens, een slap ruggengraatloos mens, weliswaar, maar goed, ik eet er geen boter al minder om. Morgen in het ochtend van Koos Postema.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 Didn't You Call Me van Shelby Lynn. Het is vijf minuten voor half elf. Ja, het is misschien moeilijk te geloven, maar de beurscrisis... zou nog wel eens een voordeeltje kunnen hebben. De olieprijs is namelijk in een week tijd met 17 procent gedaald. De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie... is nu zelfs gezakt, onder de 80 dollar. Maar het voordeel laat nog wel even op zich wachten. We moeten namelijk nog steeds 1,71 euro afrekenen... per liter benzine aan de pomp. Goedemorgen, Paul van Silms van de consumentenbond United Consumers. Goedemorgen. Nou is vorige week die daling al fors ingezet, maar nog steeds zijn de prijzen aan de pomp niet veranderd. Hoe kan dat? Ja, je uh, zou zeggen elk nadeel moet zo'n voordeel hebben, maar uh, die verandering zal wel komen, maar het duurt altijd even voordat die verlagingen zich doorzetten. Waarom? Nou dat heeft te maken met het feit dat uh, er ook nog andere factoren zijn die die prijzen aan de pomp beïnvloeden. Dan moet u denken aan de, de dollar-euro-verhouding, de koers van de valuta, omdat ruwe olie in dollars wordt afgerekend, raffinagecapaciteit en andere zaken. Maar als die allemaal hetzelfde blijven, laten we daar maar voor het gemak eens even van uitgaan. Nou, dat is op dit moment nogal een veronderstelling? Ja, dat is eigenlijk niet de reële, maar laten we zeggen, eens, als dat zo zou zijn, dan zou de pompprijs inderdaad moeten gaan dalen. En heeft de crisis dus een voordeel dat de benzine goedkoper zou moeten worden? En toch is het zo dat als, als uh, uh, er een stijging is van, een, uh, van de prijs van een vat ruwe olie... ...we dat weer wel direct aan de pomp merken. Ja. nou, nou Zeg hij verongelijkt. Klopt. Um, uh, de belangrijkste reden is gewoon dat aanbieders... ...en dat is zeker niet alleen in de oliewereld zo... ...maar ook in andere producten... ...dat uh, aanbieders prijsstijging altijd één op één doorrekenen. Zeker als het producten zijn waar uh, mensen niet zonder kunnen. Ja zeg, dat is ook en niet dat... eerlijk. Nou, niet eerlijk. Uh, zij willen het risico gewoon niet lopen dat uh, zij uiteindelijk uh, de marge daarop kwijtraken. En dat is op zich helemaal niet raar. Uh, maar feit is wel dat daardoor prijsverlagingen soms wat vertrager doorkomen. Maar uiteindelijk moeten ze doorkomen, want ook de, de oliemarkt kent concurrentie. En dat betekent dat als je te lang wacht daarmee, dat uh, uiteindelijk je afzet verliest. Hmm. Is, die, vindt... is die vertraging in dat verlagen van die, van die olieprijs, of uh, aan de pomp dan ook, is dat misschien ook gewoon wel prettig voor de staatskas? Ik denk even aan de accijnzen. Ja, de grote winnaar is natuurlijk de overheid. Want van de liter benzine die we nu betalen... gaat 1 euro rechtstreeks naar de staatskas... Vlauw gezegd, uh, is dat uh, uh, twee derde daarvan. Uh, die overheid gaat daarvan gaat nu dus iets minder naar de staatsgast. De ze dat is een vast bedrag, dat verandert niet. Maar de btw zal iets afnemen. Maar overal is de overheid nog steeds de grote winnaar met relatief hoge ruwe olieprijzen. Want ze ja. vergeten wel eens dat uh, sinds begin uh, 2000 de ruwe olieprijs nog in de 20 dollar stond: 24, 25, 28 dollar. En pas de laatste 10 jaar is dat een aantal keren over de kop gegaan naar een tarief van 80 dollar nu. Dus we zitten nu al op een hoog prijsniveau. Dat lijkt me toch iets waar u als Consumentenbond een beetje pissig over moet zijn. Zo Dat klinkt u niet. U bedoelt dat de ruwe olie zo duur is? Nee, dat die vertraging zo, uh, dat het zo lang duurt voordat die olieprijs omlaag gaat. Ja, de, aan ik de begrijp de pomp. wat u bedoelt. Um, ja, aan de ene kant is dat jammer. Aan de andere kant is dat niet anders dan in andere markten. Dus uh, in, in die zin uh, is dat niet raar. Wij zouden het liever wel meteen zien. Maar je moet ook reëel zijn. Um, als je als oliemaatschappij bij wijze van spreken drie vierde van je voorraad al gekocht hebt... Uh -huh. dan kun je niet verwachten dat als het één dag goedkoper is... dat je dat meteen doorrekent. Want dat betekent dat je andere voorraad die je gekocht hebt... in één keer moet. Afwaarderen. Dat is ook weer waar, ja. zo, zo werkt het helaas niet, dus we moeten wel reëel blijven. Maar we zitten er wel op dat uh, we proberen zoveel mogelijk uh, inzicht te krijgen... in wat daar de marges zijn en welke kortingen je daarop kan bedingen. Ja, dat inzicht probeert uh, de overheid ook te krijgen. Die doet namelijk onderzoek naar prijsdaling en stijging aan de pomp... en het verband met de ruwe olieprijs. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, er is al een, een vooronderzoek geweest... en de uh, conclusie is eigenlijk dat die markt best competitief is... en, en dat er niet verborgen marges zijn... Ik snap dat de consument vaak het idee heeft dat dat wel zo is, maar feit is ook dat als de ruwe olie met 1% stijgt, de benzine dus niet met 1% stijgt, omdat daar zoveel belasting op zit. En dat maakt dat het wat vertekend is. Maar wij hebben nog niet de indruk dat, dat oliemaatschappijen uh, onder één hoedje spelen. Nee, nee. Hoe graag ik dat misschien ook zou willen zeggen. <laughs> want als dat zo zou zijn, zouden wij de eerste zijn die dan dat zou gewoon. roepen. Ja. Nee, ik zou het graag roepen als het zo zou zijn. Maar die indruk hebben wij gewoon niet. Nee, we worden niet in de maling genomen. Nee, nog niet. Nee. Nou, om het toch nog een beetje positief af te sluiten. Betalen we eind van de week minder aan de pomp? Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Want, uh, dat is moeilijker dan het voorspellen, Maar ik denk dat het eerder daalt dan zal stijgen. Hoeveel gaat het dalen? Ja, dan praat je over centen per liter, maar dat zullen geen dubbeltjes zijn vooralsnog. Of de olieprijs moet helemaal onderuit gaan naar een niveau van 30 dollar... wat in het verleden ook nog wel eens gebeurd is, dan wordt het verhaal anders. Maar vooralsnog denk ik dat het eerder kan dalen dan stijgen. En dat is toch een positief lichtpuntje in deze crisis. Nou, zo is dat. Dank u wel, Paul van Selms van United Consumers. Wij zijn aan het einde gekomen van deze KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen na het nieuws, Prem Radakishun met Prem Time. Goedemorgen Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Ik sta vlak naast de Oosterschelde... in het pittoreske plaatsje Kolijnsplaat. Maar luisteraars... Als u van vis houdt, moet u echt blijven luisteren. Ik ben een vleeseter, ik wil alleen maar vlees, vlees, vlees. Maar we gaan zo weten waarom onze Nederlandse industrie... waarom Nederland een kennisland is. We hebben natuurlijk dan iemand van de Wageningen Universiteit. Dat is Sander Ruisseveld de Winter. En we hebben Rinus Platschoren. En ze gaan u vertellen wat er hier allemaal gebeurt aan bio-industrie. En eigenlijk wil ik u straks vragen of dit wel een goede zaak is. Of we straks niet over honderd jaar discussies gaan hebben... zoals we nu hebben bij de koeienstallen en de varkensstallen. Maar midden in deze koude... Wind hier vlakbij de Zeelandbrug verheug ik me op het tropisch stemgeluid van Jan van der Putten met het laatste nieuws over de beurzen. Radio 1. het NOS journaal. De beurzen staan weer in de min. Kort na de opening kwamen de AEX en andere beurzen in de plus te staan, maar even later kwamen er weer rode cijfers op de borden en ook de beurzen in Azië eindigden negatief. In Groenlo in Gelderland zijn bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus zeven passagiers gewond geraakt. Volgens de politie reed de vrachtwagen door rood en ramde de bus in de flank. Polen die in Nederland werken moeten volgens de Nederlandse cao worden betaald. De kantonrechter heeft de FNV gelijk gegeven. De FNV die een zaak had aangespannen tegen een Limburgs transportbedrijf. Dat betaalde Poolse werknemers volgens goedkopere Poolse arbeidsvoorwaarden. En in Nieuw-Zeeland is een Nederlander van 38 omgekomen door een ski-ongeluk. De man botste vrijdag op een piste tegen een liftpaal en overleed in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op het Noordere Eiland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMBW Verkeersinformatie file bij Amsterdam op de ring A10. Tussen knooppunt Nieuwe Meer en de afrit rij 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR Remtime Remradication It's time. Vissen. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar er gaat een hele industrie erachter schuil. We hebben een heus Europees visbeleid dat ervoor moet zorgen dat we de zeeën niet leegvissen. In Zeeland hebben overheid en bedrijfsleden de handen ineengeslagen om een nieuwe visindustrie te creëren. In het pittoreske dorpje Koleinsplaat met 1563 inwoners staat het proefbedrijf van de stichting Zeelse Tong. Het project moet een nieuwe economische sector doen ontwikkelen en zo nieuwe kansen bieden aan de ondernemers op het Zeelse platteland. Niet alleen de Noordzeetong wordt gekweekt, maar ook schelpen, schelpdieren, gewassen en zagers. Dat is een soort worm. En dat gebeurt op een efficiënte en ecologische duurzame manier. Zo willen ze een kringloop laten ontstaan... waardoor bijvoorbeeld het toevoegen van visvoer overbodig wordt. Luisteraars, ik ben heel enthousiast over dit project. Nederland, kennisland op zijn best. Maar is dit niet de voorloper van de megavistallen? En leidt dit niet over 100 jaar tot diezelfde discussie die we nu hebben over de koeien- en varkensstallen? Daarom is mijn vraag, vindt u dit een goede ontwikkeling of niet? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en het tweetje naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, je hebt die prachtige Zeelandbrug. En dan aan de voet van die Zeelandbrug een lelijke groene loods. Grote windbonens, maar dan een prachtig uitgebreid landschap. En dan zie je ja, van die soort kanaaltjes. Ik kijk, Sander Reuzenveld, de winterbioloog. Wat, wat, wat zijn dit soort waterpartijtjes hier? Dit zijn vijvers waarin wij proberen om tong te kweken... in combinatie met zagers en schelpdieren. En zagers zijn wormen? Zagers zijn wormen, die worden gegeten door de tongen. Um, maar wat je er net zei, dat we zonder visvoer willen kweken. We willen het voer zelf produceren. Ja, we willen zelf onze eigen zagers kweken, maar die zagers moeten ook weer wat te eten hebben. Dus je moet altijd iets aan voer erin gooien. Maar we willen op een biologisch, natuurlijke manier onze vis kweken. En wat voor voer gooi je er dan in? We gooien er voer in voor die zagers. Dat is een voer wat wordt gemaakt door uh, een, een visvoerfabrikant. In dit geval een, ja, een bedrijf heet Koppers. Um, wordt ook toegepast voor karpers, omdat er nog niks anders is. Maar wat zou er, je bent bioloog, wat, als die beesten in de Noordzee zijn... wat hebben ze dan, wat eten die zagers? Ja, die eten alles van zeewieren, euh, kleine garnaaltjes... Ja, alles wat ze kunnen pakken, het zijn omnivoren. Nou, en waarom zou je dat hier niet in die visvijvers kunnen creëren... zo'n natuurlijke habitat? Nou, omdat je... Je wil wat oogsten, dus je haalt iets eruit. Nou, dat moet je ergens weer aanvullen met voeding. Je kan natuurlijk niet eindeloos blijven oogsten zonder er iets in te gooien. Maar wat jullie doen, zeg maar gekweekte vis... kijk ik even naar Rieners Platschoren, projectvoorzitter van de Stichting Zeeuwse Je hebt toch in Nederland alle soort visserijindustrie dat ze vis kweken? Ja, dat noem je recirculatie. Dat zijn dus een soort kweekfabrieken, hè allemaal in gebouwen En wij doen het in een hele natuurlijke omstandigheid. Wij bootsen de natuurlijke omstandigheden van de vis na... zoals die die ook in de Noordzee aantreft. Ja, want je hebt dus uh, karpers en uh, tarbots... die worden gekweekt in, in grote uh, loodsen... en dan worden ze gevoed. Ja, en dat uh, gebeurt allemaal met uh, een, een vismeelvoedsel. Uh, uh, dat zijn korrel. Voedsels, waar eh, ze eh, heel intensief gekweekt worden. En wij hebben een extensiever. We hebben niet zoveel vissen per vierkante meter. En wij voeren ze met levend voer, namelijk die zagers. Oké, okay, Sander, voor mij als vleeseter, als ik het zou moeten vergelijken... dan zou ik zeggen dus, wat ze in die grote magazijnen hebben... dat zijn de koeien- en varkenstallen. En dan heb je wat je in de zee hebt, dat is helemaal vrije natuur. En wat jullie dan doen, moet ik dat scharrelvis noemen? Ik zou het wel een scharrelvis durven noemen, ja. ja. Waarom? Waarom? Ja, als je kijkt dat, dat beestje hier op zijn eigen tempo, in zijn eigen manier, zijn eigen voedsel kan vinden. Um, ja, je ziet dat ze er heel goed van groeien, ze zien er heel gezond uit, ze hebben het naar hun zin. Overdag zie je ze nooit, ja. Het is heel lastig om hier nu jouw vis te laten zien. Nou, je hebt hier, we zijn bij kleine bakkenluisteraars. En Jeroen gaat er een foto van maken die je op de website gaat zetten. Maar ik zit daar hier bij zo'n grote grijze bak. En uh, Sander gaat nu zijn hand uh, zomaar oprollen, maar ik zal een tong zien. Ja, ik kan proberen er eentje uit het zand te halen. Um... Maar ze zwemmen dus niet in het water, ze zitten in het zand. Ja, ze zitten echt onder het zand. Overdag liggen ze een beetje ja, rustig te wachten tot het donker wordt. Ze zijn heel erg bang dat ze opgegeten zouden worden. En dan uh, in het donker zie je ze wel rondzwemmen. Maar ja, dan maak jij dit programma niet. Dus ik kan het even proberen er nu een uit het zand te halen. Ja, ga je gaan. Uh, Luister, hij gaat met zijn hand echt gewoon door het zand. Wat voor zand is dit? Dit is zand wat uit de Noordzee komt. Oh, oké. Okay. Uh, ja, daar komt een tong helemaal onder het zand. Je pakt hem gewoon bij de kop vast. Ja, als je ze onder hun neus pakt, dan blijven ze vrij rustig. En ja, ze zijn eigenlijk in slaap. Het is een nachtdier, dus hij is nu heel erg ja, buiten zijn normale uh, gewoontes. Nou, mijn vrouw eet altijd, tong draai even om. De maar deze is nog veel te klein. Nou, deze is inderdaad nog niet aan de maat, maar het is natuurlijk ook nog maar half augustus. Ze moeten nog doorgroeien tot september, oktober en dan zouden ze een mooie consumptiemaat moeten hebben. Okay, en uh, hoe lang kweekt u hier de visserings? Nou, We zijn dus nu een jaar bezig met het proefbedrijf. En dit jaar zijn we nu zover dat we weten hoe een productiebedrijf eruit moet gaan zien. Zowel technisch als ook economisch. Dus aan het eind van het jaar kunnen we laten zien, zo kan het en dat gaat het opbrengen. Oké, okay. en als we even verder lopen... Luister oh, trouwens, kun, mensen kunnen hier langskomen, hè? Natuurlijk. elke uh, dag, wanneer, hoe? Via de VVV kunnen ze op vrijdagmiddagen langskomen. En volgende week, zaterdag, uh, hebben, nee, komende zaterdag al, hebben we een open dag. Van 10 tot 5. en dan zijn ze van harte welkom. Oké, okay, nu had Barbara gedaagd, want die is viseter, dat u zo wel een tongetje voor de shop bakken. En al die Nederlanders kennen die denken ook, je kan er geen vis eten hier, hè? Nee, vis eten doen we hier niet. Dat doen de goede restaurants hier in Zeeland. We hebben een aantal restaurants die deze vis ook al geserveerd hebben. En wij gaan nu straks weer oogsten, zo in het najaar. En dan zijn er een aantal uitstekende restaurants waar je fantastisch tong en vooral die schelpdieren kunt eten. Sander, want we staan bij de laatste bak. Ik zie hier allerlei... Dat zijn kleine oestertjes of wat zijn dat? Nee, dat zijn tapijtschelpen. Um, die tapijtschelpjes die gebruiken we om de meststoffen die die tong en zagers produceren... Um, weer uit het water te halen. Maar dat gaat via microalgen. Meststoffen, daar groeien plantjes op, microalgen. Nou, die microalgen worden vervolgens uit het water gefilterd door de schelpdiertjes. Nou, je ziet hier eigenlijk heel weinig schelpdieren. Die zitten allemaal in het zand. Maar in dit bakje zit al 4 kilo. Dus op 4 kilo op één vierkante meter. En als ik ze eruit haal... En ik zie daar zo'n worm, zo'n witte... Dat is die zager, hè? Hier beneden, ja? Ja, die zagers hebben we hierbij zitten... om te voorkomen dat het helemaal dicht zou groeien met wieren. Die zagers eten hier de wieren op. Hier worden de zagers ook niet gevoerd. En die zorgen ervoor dat die schelpjes... dus bij die micro-algjes kunnen komen. Mag ik het zo samenvatten? Dit is dus dat je probeert om de natuur na te bootsen... maar dan doordat je ook kan produceren in de natuur. Dus dat je een beetje kan weten... Ja, Rinusje, je Ja. Ja, inderdaad. En, en het is een kringloop. Hè? Wij produceren geen mest. Bij alle kweeksystemen in de wereld wordt mest geproduceerd. Dat hebben wij niet. We hebben een hele kringloop. Het enige wat wij voeren is dus die zagers. Die offeren zich als voer voor de vis. Uit de uitwerpsel ontstaat alg. De alg is weer voedsel voor de schelpdieren. En wat we dan nog overhouden voordat het weer terug gaat naar doos kunnen we nog stukken land mee bevloeien voor zekera, lamzoren, witte kolven, die heerlijke zilte groenten. Luisteraars, we gaan zo in de bus en dan kunt u zich gezicht op de webcam zien. Mijn gaat helemaal stralen. 0801121. Meld Mailen naar primtuimapstart-ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Ik heb één nadeel, één nadeel als dit project helemaal doorgaat. Wat denken dat dat is? Drie keer raden. Hoe het eruit ziet? Nee. Ik zou geen nadelen kunnen verzinnen. Ja, want wat ik zou missen? Jij lust geen vis. Nee, ik kan, ik kan niet vissen. Ik, ik hoef geen munkerloon.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 Piet Reumer, uh, uh, met wie ik de eer heb gehad om ooit in baantje te mogen spelen. En natuurlijk onze grote held, André Hazes. Um, uh, John Conrad stuurde ons een tweet. Um, nou, ik zal hem vragen aan de buur, aan jullie beiden, heren. Uh, Sander, wat is lekkerder? Zo'n gekweekte tong of zo'n tong uit de wilde Noordzee? Uh, ik vind de gekweekte tong hier ook prima. Ja? Nee, maar Oké, okay. Jij bent geen viseter, hè? Ik ben geen echte viseter. Nee, ik ook niet. Uh, Rinus, het uh, platschoren bent u een viseter? Ja, we hebben, uit, we hebben de uitgebreide smaakproeven gedaan met een officieel panel... met de restaurants hier verleden jaar. Er is geen verschil tussen de sma wat smaak betreft tussen de wilde tong... en de tong die we hier kweken. En dat kan ook bijna niet, want wij boodsen de natuur na. Oké, okay, wie heeft dit gefinancierd? Dit is uh, geld van bedrijven van de provincie... En vooral aangevuld met geld van Europa, het Europees Visserijfonds... en het toenmalige Ministerie van Landbouw. Ja, je praat over 15 miljoen euro. Hoe is de verdeling ongeveer? 50-50. Dus 50 komt van het Europees Visserijfonds en het ministerie. En die andere 50 dus 7,5 miljoen, wordt opgebracht door de bedrijven... de kennisinstituten en de provincie Zeeland. Oké, okay, en hoeveel, is het al, hoeveel brengt de provincie Zeeland in? De provincie Zeeland brengt een miljoen in totaal over vijf jaar... En uh, de rest komt allemaal van de bedrijven. Oké, okay. um, en dan is de vraag nu, die vissers, die nu allemaal klagen over de visquota. Jongelui, als dit project succesvol is, gaan vissers failliet? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat het altijd nog mogelijk zal zijn om vis uit de Noordzee te halen. Kijk, Er is een tekort aan vis op dit moment. En mensen willen meer vis eten. De Noordzee zal altijd vis blijven produceren... en er zullen altijd vissers zijn die de vis daar vandaan halen. Maar dit is een aanvulling op wildvangst. Ik kijk even naar meneer Platschoren... Klopt, en er is een. Nou, ik bedoel, kijk, laten we wel wezen. Uh, dit wordt een succes. Ja. En dan uh, nu uh, de tong. Hoeveel procent van de tong wordt nu nog gewoon. Er is bijna niets wat gekweekt wordt, toch? De tong is allemaal nee. gevangen. Het lukt niet om tong goed te kweken in een recirculatiesysteem. Dat is geprobeerd, maar uh, dat bedrijf is uh, verleden jaar failliet gegaan. Ja. In, die, in die echte kweeksystemen wil tong niet groeien. En bij nee. ons wel. Juist, dus dan wordt het toch een alternatief, uh, uh, Sander, voor de tong die je vangt in de Noordzee. Maar dat zal toch altijd goedkoper zijn om wat vis uit de Noordzee te halen... als het op zo'n manier te kweken? Dus, de... dus dit is altijd duurder dan, dan, dan? Nee, we kunnen met elkaar concurreren op dit moment. Maar zo gauw als dat er in de Noordzee niet meer gevist wordt en er zit heel veel tong... dan zal er altijd iemand er nog een paar uithalen. Oké, okay, luisteraars, u weet het. Als er nieuws is, moeten wij even naar de NOS-collega's. Bas Tichelaar zit bij het Nederlands Elftal en die heeft nieuws. Bas, wat is het nieuws? Het nieuws is dat de, de wedstrijd niet doorgaat. De wedstrijd die het zelf Elftal morgen tegen Engeland zou spelen in Londen, op Wembley. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de rellen die uh, eigenlijk al een aantal dagen aan de gang zijn in Londen. En uh, die zich natuurlijk in de afgelopen dagen ook hebben uitgebreid. Um, en zojuist is uh, duidelijk geworden dat uh, de wedstrijd is afgelast. Dus het zelf Elftal kan onverrichte zaken van Schiphol weer terug naar het hotel in Noordwijk. En uh, dat is het. De wedstrijd gaat niet door. Pas maar waarom kunnen ze niet die wedstrijd verplaatsen... bijvoorbeeld naar de Kuip of de Arena? Hele goede vraag. Uh, ik weet niet of het makkelijk is om dat zo op het laatste moment te doen... met alles wat daarbij hoort als supportersstromen en verkochte kaartjes. Er zal ongetwijfeld over nagedacht zijn. Ik vermoed dat het simpelweg niet zo makkelijk is... om een uitwedstrijd stand te te veranderen in een thuiswedstrijd. Uh, dus dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Maar uh, ja, dat hij in Londen niet kan worden gespeeld, dat is natuurlijk niet zo verrassend. Nee. Bas Tegelaar, hartstikke bedankt. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat zo meteen om 11 uur Jan van der Putten met jou daar uitgebreid op terugkomt. Dus de wedstrijd gaat niet door. Dus er kunnen ook geen visjes worden geserveerd. Uh, uh, we praten over de zeelse tong. Um, in december 2010 uh, is een groot deel van die tong hier doodgevroren. Uh, wat was er precies aan de hand en zijn jullie zulke dierenmishandelaars? Uh, we beginnen maar bij Sander. Um, nou, wat er, wat er aan de hand was, um, we, hebben, we wisten van tevoren dat die vissen in de winter niet zouden overleven. Als het heel erg koud wordt in die vijvers, dan worden die vijvers ook koud en de tong kan beneden drie graden niet overleven. Dus we hebben een systeem waarin we in de, uh, in de zomer warmte opslaan in de grond. Dat halen we in de winter weer omhoog en dat voegen we toe aan kleine st stukken van onze vijvers. Nou, van tevoren hadden we onderzoek gedaan en daaruit bleek dat die tong heel goed warmte kon, uh, warmteverschillen kon waarnemen. En dus ook wel op zoek zou gaan naar die warme stukken. Nou ja, van de winter toen het heel snel koud werd, toen, ja, het is hier um, op een gegeven moment binnen twee dagen in een graad of vijf in watertemperatuur gedaald. Toen hebben die vissen die middencompartimenten waar we die warmte aanboden niet gevonden. Die zijn er buiten blijven liggen. Ja. Die vissen waren te lui om naar de warmte te zwemmen. Ja, waarschijnlijk wel. Um, we de hebben daar een, uh, in ieder geval... We ja. waren een beetje in coma, <laughs> denk ik. Zijn de, ja. de, zijn de gekweekte tongen dommer dan de tongen uit de Noordzee? Nee, want in de Noord, we hebben hier gevist naar die kou op de Oosterschelde. En er is veel dode tong gevangen, ook op de Oosterschelde toen. Dus ook daar waren ze niet tijdig naar de diepere gedeelte kunnen gaan. Die oh. kou die is zo snel gekomen, in een paar dagen tijd... wat Sander net zei, tot min 10 graden. Dat is voor Zeeland... Ongelooflijk, dat hebben we niet gehad. Ja, okay. ja, want ik las ergens dat de temperatuur... het Nederlands klimaat is niet bijzonder gunstig voor zeevis teelt, omdat de gemiddelde watertemperatuur van het kustwater... slechts vier maanden per jaar optimaal is voor kweekdoeleinden. Het kweken van zeevis is alleen mogelijk in recirculatiesystemen... is het, het productschap voor de vis. Hoe willen jullie dat dan oplossen? Nou, als je heel efficiënt in die vier maanden kan kweken... eigenlijk, het is een optimale groei. Die vier maanden is optimale groei. De rest van het jaar groeien ze ook nog wel. Ja. Er zijn alleen kortere periodes in de winter dat het echt koud is, dat ze niet groeien. Okay. En we hebben die warmte. koude, hè? We halen de warmte in de zomer eraf, stoppen we in de grond en in de winter gebruiken we dat weer. Dat zijn nieuwe technieken die okay. we nu toepassen. We hebben een heleboel bellers. We beginnen met meneer Blom. Goedemorgen, meneer Blom. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, ik, ik, ik vroeg me af of uh, in, in deze manier van visstelt, of daar ook uh, wat voor bestrijdingsmiddelen daarvoor gebruikt worden. Goeie, normaal, uh, goeie ja. vraag meneer Blom, want ik kreeg ook van een, een tweet hier. Krijgen de vissen antibiotica, andere medicijnen? Eerst, ja. Ja. Ja. Helemaal niets. het is een volledig natuurlijk systeem. Ja, geen enkele antibiotica of medicijnen. Nee, dat is ook helemaal niet nodig, want ze vreten die zagertjes. En die zagertjes is zo'n supervoedsel voor die vis. Um, wij krijgen visjes die we hier uitzetten. En die zie je dus zo gauw als ze zagers gaan eten. Helemaal omslaan uh, qua kleur, qua dikte van de slijmlaag. Ze gaan er gewoon veel gezonder uitzien. Omdat het puur natuurlijk voer is. Meneer Blam? Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk, natuurlijk voer. Maar uh, die zagers die krijgen ook uh, voer, voerpellets En dat, dat wordt uh, voornamelijk van vismeel gemaakt. Nee. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Waarvan worden die zagen zo voedsel, voedsel gemaakt? Um, het is een groot deel soja, er zitten wat tarwe in. Ja. En het wordt, um, om het een plakkerig pelletje te maken... een beetje aangemengd op dit moment nog met visolie. Omdat geen ander voedsel wij nu kunnen kopen... omdat we nog maar ja, een proefbedrijf het, zijn. Het is, je, maar ja, geen vismeel het is dus, er zit geen vismeel meer in. En het kan naar een volledig plantaardig voedsel. Die proeven doen we dus ook. He? We zijn nog steeds aan het uh, experimenteren. Meneer Blam... Zie je, ja, je maar, vooroordelen, uh, u hebt last van uw vooroordelen meneer Blom, u moet een keertje hier langskomen. Nou dat ga ik doen, ik ga het, uh, vrijdag langskomen. Okay. Uh, maar maar ik, ik, ik, ik, ik, ik heb nog geen vraag, over, Kijk, antibiotica is natuurlijk een, een, een, een ziektebescherming. maar ik, be, ik bedoel dan meer op bestrijdingsmiddelen voor parasieten en dergelijke. Want het is natuurlijk, er uh, vliegen ook allerlei vogels over en alles. En Klopt. Dus ik uh, maar ik die... neem aan dat u net als in een andere keer... Nee, nee, meneer, meneer, meneer Blam. niet aannemen, luister, want die jongens hebben erover nagedacht. Uh, ga je gang, Zander? Ja, ik ook. Nou, die vissen die leven natuurlijk in de Noordzee ook. En daar krijgen ze er ook allemaal niks van. En wat hier dus in die vijvers gebeurt, is ligt zo dicht bij de Noordzee dat die vissen dat helemaal niet nodig hebben. Meneer Blam, laat me oh, raden. Dat is, dat is dat is geen vooroordeel. Want, meneer Blam, uh, meneer, de... meneer Blom, een vraagje. Wat voor werk doet u? Nou, ik, ik heb zelf heb ik daar ooit wel een beetje mee geëxperimenteerd. En, maar ze uh, voelen de, de, de, de, de laatste weken heel veel bruinvissen aan. En er blijken dus aan parasieten dood te gaan. Dus het is heel, heel aannemelijk dat die parasieten dus ook op, op, op, in het systeem... daarnaast de Oosterschelde terecht kunnen komen. Uh, Rienus, uh, u, meneer Rienus Platschoren, projectvoorzitter, u knikt. Je ja. loopt dus, wat hij zegt, is als je het zo natuurlijk mogelijk doet... loop je het risico dat wat in de Oosterschelde of Noordzee gebeurt... ook hier kan gebeuren. Klopt. Wij, wij zijn natuurlijk afhankelijk van de natuur. Als daar virussen gaan komen op grote schaal... dan zul je ermee te maken krijgen. Maar... Oh, dus dat risico nemen jullie wel? Dat als er virussen zijn, dat die vissen ook gewoon doodgaan? Jullie gaan niet antibiotica en andere troep gebruiken? Absoluut niet. Nee. nee dus Oké, okay. Meneer Blom, kijk, kom langs vrijdag. Vaart, welkom, Meneer Van der Heuvel, dank u wel voor het bellen. Meneer Van der Heuvel, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Ik ben net van der Heuvel. Ja. Nou, uh, mijn bezwaar is... als ik uh, in de winkel kom, of bij mijn viswinkel... mijn visleverancier... En hij heeft wilde zalm, dan eet ik zalm. Als ik alleen maar kweekzalm kan krijgen, dan hoeft het voor mij niet, want dat ik geen smaak aan. Hetzelfde gebeurt op het ogenblik met de mosselen bij het eiland Neeltje Jans. Ja? Daar uh, kweken we dus de mosselen aan touwtjes... Maar de mossel is een bodemdier die hoort in het zand te liggen. Daar eet hij van alles. Rinners kan echt van nee. A Wait absoluut even. oneens. De mossel is een zeewaterdier en die haalt alle algen... Uh, in uit het water. En of dat nou op de bodem is of in het water zelf, ik vind het een, een gewoon een, uh, een beetje merkwaardig verhaal dat uh, hangmosselen niet goed zouden zijn. Ze zijn heerlijk, ze zijn er eerder dan de grondmosselen en het is een fantastische aanvulling. Meneer Van der Heuvel. Ik vind er geen kraak of smaak aan zit aan die hangmosselen. Smaken verschillen. Want een, mossel, een mossel eet ook een, een zeepier. Een mossel eet ook een krabbetje. Uh, een mosel die eet ook een, uh, een genaaltje En uh, alles wat hij op de bodem te pakken krijgt, Meneer Van der Heuvel, even. dat krijgt hij niet, niet aan het touwtje. Meneer Van der Heuvel, even. Sander Ruijsenveld, de winter, systeembioloog van de Universiteit van Wageningen. Die wilde zalm is lekkerder dan de gekweekte zalm. Jou tong dus, Is het bij de tong vergelijkbaar? En leg uit waarom niet? Nee, helemaal niet. Als ik kijk wat u zegt over zalm, ben ik volledig met u eens. Ik, ik, ik, ik eet ook veel liever een wilde zalm. Um, maar onze tong ligt zo dicht bij de natuur. Kijk, um, ik ben zelf een heel fanatiek sportvisser ook. Ik vang ook graag een tongetje. En als ik nou de, de smaken vergelijk zelf in de pan, ik proef het niet. We hebben een expert smaakpanel gevraagd om ernaar te kijken. Die merken het ook niet. Dus, Oké, okay, ja. meneer Van de Heuvel, hartstikke bedankt. Ik heb nog een vraag hier van een luisteraar. Hoe worden de vissen gedood? Um, snel. <laughs> nee, maar hoe? Ga je ze uit het water aan de kop afhakken? Of ga je ze vergassen? Wat ga je ze doodmaken? Nee, met een, een klap op de kop. Met een klap op de kop. Ja. En, en dat wordt handmatig gedaan? Of gaan ze zo'n machine die ze pap, pap, pap? Op dit moment hebben we nog niet een dusdanig grote productie... dat we er een machine voor hebben kunnen ontwikkelen. Dus het gaat handmatig. Oké, okay, en uh, uh, Rina's Platschoren, dat betekent gewoon werk voor de Zeelse jeugd... dat ze vissen de kop kunnen inslaan. <laughs> ja, ja, maar... Uh, okay. Ja, nee, we zetten alles ter tafel. Ik dat, snap dat u propaganda Maar ze worden dus gewoon met de hamer op de kop doodgeslaan. Ja, je, je kan ze ook laten afkoelen. Ja, maar dan is het minder lekker. Paf, hamer ja. op de kop. de partij voor okay. de dieren. Ja. Um, wanneer, uh, uh, hoe is dit idee ontstaan? Het idee is ontstaan omdat wij... In de steeds meer te maken krijgen met zouten kwel. Je zit hier direct achter de zeedijk. De zeespiegel stijgt. Er komt meer druk op dat zoute water. Ja. Dus die strookland hier direct achter de zeedijk... die zal steeds zouter worden. En dan moet je alternatieven bedenken. Ja. Vroeger werd dat zoute land... wat je niet meer voor de landbouw kon gebruiken... werd een stukje natuur dat verwilderde. Ja. Nu zijn we daar kweeksystemen. Wij zeggen dus tegen de boeren... blijf dat niet bestrijden met zoet water. Want het lijkt wel zoals vandaag... dat we altijd zoet water zat hebben. Maar in mei waren hier een aantal boeren die hadden verregelde verzielting op het land. Ja. En de gewone landbouwproducten doen het dan niet meer. Wij zeggen, ga nou bewust op dat zoute water andere dingen... zodat je weer opbrengst per hectare grond krijgt. Een leuke anekdote na de watersnoodramp van 1953... bleek mosselstaat in ondergelopen polders tot ontwikkeling te komen. Dus ja, uh, dat, ja. die mosselen groeien dus eigenlijk overal. Natuurlijk. Als het maar zout is. Oké, okay, dus het zout is het belangrijkste. Ja. Uh, uh, tot wanneer loopt dit proefproject? Tot eind 2013. Dit jaar gaan we dus het uh, prototype maken van een productiebedrijf. We weten nu hoe het moet. We gaan dus ook aangeven wat een boer dan gaat verdienen per hectare. Ja. En uh, dan hopen we dat we volgend jaar kunnen gaan beginnen met uh, de productiebedrijven. Oké, okay, en hoe zorg je ervoor dat er hier schoon water blijft? Want dat water van jullie moet ontzettend schoon zijn. Nou ja, We halen het water nu wat we binnennemen uit de Oosterschelde. Ja? Nou, dat is al een superkwaliteit. Het is natuurlijk gewoon een Natura 2000 natuurgebied. Dat komt bij ons in de vijvers. En op het moment dat wij dat terugleveren aan de Oosterschelde... willen we eigenlijk dezelfde kwaliteit terugleveren aan het natuurgebied. Mm. Nou, Dat doen we door middel van die microalgjes en die schelpdiertjes. Microalgen halen de uh, meststoffen van de tong en de zagers uit het water. Die worden opgegeten door de schelpdiertjes. En de schelpdiertjes die kunnen we vervolgens weer verkopen. Aha. Eigenlijk, want meneer Platschoren, dit idee voor deze uitzending... vorige week dinsdag waren we hier... en toen hadden we burgemeester Van Goes, meneer Verhulst... en die zei, Prim, hier moet je aandacht aan besteden. Jullie zijn als Zeeland ontzettend trots op dit project. Waarom? Omdat uh, we voorloper daarin zijn... en omdat wij een kweeksysteem hebben wat geen mest produceert. Dat is uniek. En ook geen vismeel gebruikt. Dat is ook uniek. Ja. En een oplossing biedt nogmaals voor opbrengst waar land... Schone industrie. Uh, Dit is wat Zeeland Zee wil. Het Schone industrie, uh, visserij, het past helemaal bij Zeeland. Ja. ja. En ik zit nu te kijken. Er moet een nadeel zijn. Okay, tot slot één nadeel noemen. Nou ja, je gaat dus uh, la uh, landbouwgrond gebruiken... Uh, ...die anders voor landbouwproducten is. En er zijn natuurlijk dus best een aantal boeren die zeggen... ...je moet nooit landbouwgrond onder water zetten. Ja, de Daar Zullen we het daarover hebben? Laten we dat maar niet doen. Even niet, even niet. <lacht> Ik zei het tegen Sander, Barbara wilde dat erover... ...Sander zegt, een van zijn vrienden is boer daar... ...en die gaat daar woedend worden. Maar Zeeland lijkt wel de afgelopen jaren ineens booming. Ze waren zoekende, ineens schijnen jullie zeven de weg gevonden te hebben. Ja, dat heeft wel een lange aanloop gehad. Jaren geleden was Zeeland de eerste provincie al, zo om 2003, om beleid te gaan maken. Kijk, we hebben geweldige ervaring met kweeksystemen. Mosselen, oesters, alles buiten dijks. En diezelfde ervaring, want al die bedrijven zijn ook bij ons hier, met hun technische mensen... die gebruik je om te zeggen, wat kan je daar nog meer mee doen? Weet u wat, u kunt zo boeiend vertellen, en, maar ik heb één groot probleem. Want op dinsdag wil ik niets anders horen dan dit. Goedemorgen meneer Denees. Goedemorgen Trim. Meneer Denees, uh, ik ben ja. volgende week met, ben ik twee weken op vakantie. En daarna uh, uh, uh, ben ik er in de week dat mijn dochter trouwt En op 5 september hebben we de speciale anderhalf uur durende uitzending... waarin u ja, gaat hè? optreden. Um, ik, ik, ik, ik, ik, ik, en toen dacht ik, ik miste één lied die ik nog wilde draaien. En ik, ik dacht, ik wil steeds op de actualiteit, maar dat doe ik niet. Ik wil gewoon genieten van u. Dus welk lied <lacht> denkt u dat we gaan draaien? En, en, en, nee, nee, nee, nee. Nou, ik zou het vertellen. Het lied, uh, wat jullie gaan draaien, dat, uh, dat was notabene nog maar 20 of 30 jaar geleden. Heel controversieel. Toen ik uh, de tekst liet lezen aan mijn producer en componist Gerard Stellaert. Toen zei hij... Maar uh, dat gaat over neuken. En uh, nou, dat ging het ook zondag. <laughs> Dames en heren, daarom is Rob de Nees beheld. Hier is hij met zondag. Tot de volgende week, meneer De Nees. Tot de volgende week, zonder. Dank alle luisteraars en deelnemers Rinnelsplatz, Schoren en Sander Reuzenveld de Winter. Van harte succes met dit hele mooie project. Voor Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Solema El Galdi, Anouk Teulner en Rien Aert. Productie Hans Twin, Momo Sarou en Jeroen Schaaphok. Bart Daatselaar, eindredactie, Ergie, Barbara van der Klees. Zo met die Deborah Blekkenhorst met de zomereditie van de gids.fm. Tot morgen, nummer dagen. En wat is Rob De Nijs toch fantastisch?